Marks Jampersen met het NOS-journaal. Meer dan 100 landen, waaronder de VS en de EU-lidstaten... zeggen dat de Taliban hebben beloofd om mee te werken... aan de evacuatie van buitenlanders en Afghanen met reispapieren. In de verklaring staat dat de landen erop rekenen... dat de Taliban zich aan die afspraak houden. Volgens de afspraak zouden de Taliban verzekeren... dat de evacuees veilig en ordelijk Afghanistan kunnen verlaten.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 Orkaan Ida is aan land gekomen in de Amerikaanse staat Louisiana. Tienduizenden Amerikanen zijn op de vlucht geslagen voor wat experts een extreem gevaarlijke orkaan noemen. Er worden windsnelheden verwacht van zeker 240 km per uur. Behalve schade aan huizen wordt ook rekening gehouden met stroomuitval en overstromingen. Muzikant, zanger en producer Lee Scratch Perry is overleden. De Jamaicaan was al geruime tijd ziek. Perry werkte onder meer samen met Bob Marley en de Beastie Boys. In Jamaica was Lee Perry een grootheid. Zo werd hij onderscheiden met de Order of Distinction. De minister-president van Jamaica noemt zijn dood een groot verlies voor het land. Perry is 85 jaar geworden. Max Verstappen is uitgeroepen tot winnaar van de verkorte en uitgestelde Grand Prix van België. Het is in 16e zege in de Formule 1. Omdat het de hele dag regende was het zicht slecht. Daardoor kon de race niet doorgaan op het geplande tijdstip... Toen de race uren later wel van start ging, werd die na drie rondjes alweer stilgelegd. Het weer. Vannacht veel bewolking, maar ook opklaringen. Ook morgenochtend veel bewolking. Later op de dag meer ruimte voor de zon. Tot morgen een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Pixel Radio Show 1453 hier op ZFM Divine Heart van Michael Martinez, de Solo Piano. Daar gaan we mee beginnen. Daarna komt de touchstone van John Ardorni en After the Rainheid zijn eerste track. In het vorige uur had ik het over die uh, samengestelde albums van het label Oriane Music. Want daar komen ze vandaan, dat had ik nog niet gezegd. Body and Mind nummer 2, Mantra Music nummer 2. Uh, nou, dan hebben we eigenlijk een hele serie van vier gehad. Um, dan nog eens even kijken wie er uh, nog langs... me. Oh ja, Terry Oldfield natuurlijk. In het vorige uur hadden we dat ook al. En, maar we sluiten dit uur af met Terry Oldfield, ja... Een broertje van Mike Oldfield. Um, je kent dat wel. Tumper Bells van Mike Oldfield. Maar Terry die uh, heeft een hele eigen sound ontwikkeld. De laatste juist meer in de muziekwereld gekomen. Maar heeft wel eens een keer, vertelde hij me... Uh, opgetreden samen met Mike Oldfield. Er stond wel het hele podium vol met, uh, met mensen. Maar goed, Mike of Terry mocht ook een deuntje meespelen... Across the Universe. Daar met dat album gaan we afsluiten. En de track heet When. Ja, wanneer. Goed, ik zeg je... Uh, ik wens je heel veel luisterplezier. Oh,